Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De storing bij de treinverkeersleiding in Amsterdam is nog steeds niet opgelost, zegt ProRail. Ook is het nog een mysterie waarom de computerschermen gisteren uitvielen. Daardoor was er sinds vannacht niet meer mogelijk om treinen aan te sturen. Toen heeft er gisteravond niks meer gereden en zijn we vannacht zijn we verplaatst naar een, een uitwijklocatie. Dat is een uitwijklocatie in Utrecht. Dus daar kunnen de collega's die normaal in Amsterdam werken, kunnen dan daar naartoe. En die hebben vanuit daar gewerkt. En daar hebben ze dus ook uh, ervoor gezorgd dat vanaf, vandaag vanaf rond, uh, rond 9 uur vanochtend de trein weer reed. Maar de problemen op het spoor waren vanochtend nog niet voorbij. Zeker 100.000 mensen konden niet naar school of werk. In de Eredivisie mag over twee jaar alleen nog op echt gras worden gevoetbald. Dat is besloten door de 18 clubs en de Eredivisie zelf. Steeds meer clubs haalden het kunstgras uit hun stadion weg, omdat er op echt gras beter kan worden gevoetbald en omdat Europese topclubs ook een echte grasmat hebben. Een man van 19 uit Rossum in Gelderland moet 80 dagen de jeugdgevangenis in, omdat hij vorig jaar een broodmes in iemands buik had gestoken. De dader ging verhaal halen na een ruzie in een kate. Vervolgens was er een vechtpartij bij het huis van het stadion. Slachtoffer. Die overleefde de steekmes met het broodmes ter nauwe nood. En normaal win je goud als je de allersnelste tijd neerzet. Maar in Dordrecht wint juist de traagste fietser. Daar werd dit weekend de voorronde gefietst van het Nederlands kampioenschap slowbiken. En dat betekent zo traag mogelijk fietsen over een afstand van 11 meter. Je moet in de spoor blijven. Je mag niet afstappen. En de, je mag ook niet achterhoud. Als ik nou een beetje bij de Nederlandse top wil komen, hoe lang moet ik er dan Afgelopen jaar had ik wel de kampioenschap gedaan. En de wereldrecord is het zit bij 3 uur en 2 seconden. Met slowbiken is onderdeel van het fietsfestival, georganiseerd op Wereldfietsdag ook. En zo hoopt de wethouder dat mensen vaker op de fiets stappen. Het weer: tot laat in de avond is het zonnig, vannacht is het een graad of 10. Morgen begint de dag met zon, later wat wolken, maar het blijft droog. Het wordt 18 tot 25 graden. ZFM.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 En uh, ik krijg nog oefen, oefenuren in oefenruimtes en zo. Dus dat ja. heeft wel geholpen. En je noemt het slachthuis. Ja. Is dat niet de meer? oefenruimte, uh, dat gaat gewoon door. Maar ja. de live optredens, dat, uh, dat, daar, is, uh, daar heeft de gemeente Haarlem weer een stokje voor gestoken. Ja, ik me laten dat, vertellen. Dat, dat hoorde ik ook. Volgens mij, ja ik weet niet precies. Ik weet niet of jij dat weet of zo. Ja. Ja? Nou. Nou, wat, wat weet jij daarvan, uh, Lien? Ja, ik had het gehoord dat, ja. dat de avonden, optredenavonden niet meer echt doorging ja, dat, uh, dat is ook een uh, vaststaand feit. Ja. Ja. Uh, het afgelopen weekend is, uh, de laatste, zijn de laatste optredens geweest. Uh. Er was ook iemand die bij mij uh, zei van... kom even langs. Uh. Dat was kind human, maar ik zeg... ja dat ga ik niet redden, want uh. ik had ook heel veel uh, dingen omhanden en dan noem maar op. Maar ik wist dat dat ze dichtgingen. Wat, wat, wat, wat vinden jullie daarvan? Uh, laat ik eerst bij jou uh, beginnen, Lien. Want uh, weer een live plek om op te treden. Uh, minder in Hanem. Ja, zeker. Ja.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 Maar dat is allemaal nieuw. Maar ja, als we dan die avond niet meer mogen, is er wel een beetje, een beetje zuur voor. Nou ja, goed, de, de, de discussie gaat nog even door. Eh, wat, ja. wat dat gaat. Ja, de, de meningen zijn er sterk over verteld. Want mm -hmm. uh, er zijn schijnbare rapporten die zeggen: van ja, de gemeente Haarlem zegt. We willen uh, culturele broedplaatsen. Nou, dat schijnt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 Uh, kritische vragen van het schoen uh, over, uh, over zich afgeroepen. Uh, geroepen. Maar goed, ik zal het uh, ruim goed maken. Hier is Flora met What You Heard About Me mm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 ik weet niet waarvoor ik rap Noten staan vol met tekst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 Nootdielen staan vol met tekst En nu ben ik aardig op dreef Ik zie mezelf later onstage Maar ik moet eraan werken Misschien sta ik daar dan in eens En nu ben ik aardig op dreef Ik zie mezelf later onstage Maar ik moet eraan werken Misschien sta ik daar dan in eens Ik weet niet waarvoor ik rap Nootdielen staan vol met tekst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 Politie, er is niet veel aan de hand. Want wij toppen en wij knippen zetjes in de zak. En wij oogsten, dat is Holland. Eigenlijk weet dat mag. Want op vakantie in Frankrijk, daar lach ik dan heel veel. Daar roken ze jointjes en ze doen het alleen stil. Dat is dan toch jammer dat je liegen moet. Over zoiets kleins waar je niemand kwaad mee doet. Legaliteit. Smokken zich daar lam Ik vertel verhalen over Nederland Dat we daar veel kweken Nergens niet veel aan de hand Want in Europa de haast Op de hoeken van de straat De baaien zit vol en wordt betaald Door de staat Roken van een jointje, daar is niks mee mis Het is alleen zo jammer Dat de rechter dat niet wisseling Gestraaf. Maar blijf van onze vrijheid. Af. Het is een plantje dat God ons gaf, stuur daar dan niet de autoriteit op aan. Het is wereldberg van de plant. Ik hoef niet te verhuizen. Het is goed in Nederland. Toch Europa wel één ding haal één ding uit de lucht. Europeanen geven alles, geef ze nu dan dit weer. een uh, vrouwelijke gezelschap. Dit Kali Koen of Sali Koen. Weet ook niet hoe je het uh, uit moet spreken want dat had ik een uh, paar weken geleden met een band uh,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 Mind. Ja, dat bedoel ik. Uit mijn mind. Heb je die ook uh, bij die avond? Nee, die heb je niet laten horen. Nou, dan uh, zijn we heel erg uh, nieuwsgierig. Laten we beginnen met Verspeelde Tijd. Hier zijn Noah en Lien. Verspeelde Tijd dus. Hij is ook nog niet uit. We gaan hem hier live met gitaar voor de eerste keer doen.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 wasn't in my ears at night Yeah, you You're still on my mind Only wish it wasn't all the time subject of the songs are bright You're the present in my ears at night You, you're still on my mind Only wish it wasn't all you can But they Well, you don't want to talk.